Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. GFM. Met nu ZFM luncht. Hebben jullie kinderen of niet? Ja. Wat oh, toch wel. Ja, oké. Okay, Wat? Okay. Ja. Ja. Nee, niks. Nee, niks. Nee. Ik bedoel niks. Nee, ik weet niet. Nee maar ik, denk, nee, maar ik denk inderdaad aan die vrouwen inderdaad altijd te kunnen zien of ze moeder zijn of niet. Dat is heel gek.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 Ja, dan kan je nog zo, ah, maar er gebeurt niks. Ja, ja. Ah, ja, ja. ja, dat werkt niet. Even kijken, je? Dit is even kijken. Geen moeder. Maar ben je wel een moeder? Hoe kom jij nou zo'n ingenomen Rotkop. Oh, oh. oh sorry. Oh, oh. sorry. Ik hou er op. Sorry. Nee, nou zie ik het. Nee, je hebt een heel leuk, vriendelijke. Uh, ja, heel leuk. Uh. Ja, ja, heel leuk. Uh. Oh, oh, oh, Nou, nou, sorry. Het was, het was, ook maar een experiment. Sorry. Nee, het is, uh, het is een beetje donker allemaal. Ja, het is. Uh... Zeg je?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 Just another room, just another town Same old crazy people hanging around Still you're yeah, shine silently Staring into space, coming down alone Feel like packing all my bags, running home Well, shine Yeah. Uh, Mr. Prob's En dat fijn dat heette de fine, fine S Mess. Nou, lekker dan. Um, uh, ja, we hebben de, ik zei het al, we hebben de prijswinnaar, die hebben we. We hebben uh, kunnen zien uh, wie degene is die als 450ste onze, onze Facebookpagina geliked, geliked heeft. We gaan dat zo bekendmaken. Dus ik hoop dat die mevrouw luistert. Het is een mevrouw. Ik hoop dat die mevrouw luistert. En uh, dan uh, gaat ze dat zo uh, meemaken allemaal. Uh, we gaan, uh, wat gaan we doen? Oh ja, een plaatje draaien. Nee, we gaan het. Nee, we gaan het. Ik wil het zo graag roepen. Nee, we gaan het zo doen. We gaan eerst nog even luisteren naar Bruce Willis. Down here with us, under the boardwalk. Under the boardwalk. Oh, when the sun beats down and melts the tar up on the roof. And the streets get so hot. We you shall tire feet with fireproof. Bruce Willis en dat nummer dat heette Under the Boardwalk prachtig uh, uh, liedje en um, even kijken oh ja wat gaan we nu doen we gaan nu dit hoop ik nee joh deze moet ik hebben de agenda nou vertel maar dol ja, ik heb. Ja, wilde... nog een paar leuke items, had je nog? Ja, ja. ja nou ja, we hebben, we hebben morgen natuurlijk iets uh, ontzettends. twee hele leuke dingen morgenavond uh, in het dorp te doen. En daar zijn nog kaarten voor verkrijgbaar. En dan heb ik het ten eerste over de vismaaltijd op het uh, gasthuisplein morgenavond. Uh, daar zijn nog enkele kaarten voor te koop. Die kunt u halen bij het Wapenverzandvoort of bij de Bruna A1350. Dat is inclusief voorgerecht, hoofdgerecht en een consumptie. Lekker hoor. Ja, heerlijk, heerlijk. En zo ontzettend gezellig. En uh, dus doe daar aan mee. Kom mij ook tegen daar, want uh, ik laat me dat dit jaar ook niet ontnemen. En uh, Nee, heerlijk. Um, en uh, daarna, na de vismaaltijd, of misschien wel tijdens... en dat is even een dingetje. Kijk, uh, morgenavond is er een concert van de Americana-groep Hazelbel. Die hebben vorig jaar ook opgetreden in de krocht. En dat was een grandioos succes. Ze hebben ook een mooie cd uitgebracht. Maar daar zijn ook nog kaarten voor verkrijgbaar. En nou was eigenlijk de vraag van de organisatie van de Vismaaltijd. Zij zijn op de hoogte dat dat optreden ook is. En als er nou mensen zijn die deelnemen aan de Vismaaltijd morgen... en die ook naar Hezelbel willen... dan is de vraag of, om dat even kenbaar te maken aan de organisatie... zodat u als eerste uw eten krijgt... zodat u meteen na de maaltijd door kunt... naar het concert van Hezelbel in de Grote Krocht. En ook daar zijn dus nog kaartjes voor beschikbaar... En uh, die zijn te verkrijgen morgenavond uh, bij de krocht zelf. En ook via on-air events trouwens. Prachtig. Ja. Nou, dat wilde ik nog even kwijt, Ruud. Is dat zo? Fijn dat dat mocht. Ja, natuurlijk ja. mag dat. Oh ja, ja en natuurlijk eventjes dat het uh, concert van... Uh, het het, het uh, classic concert van uh, wat eigenlijk plaats zou vinden op 19 juni... dat dat uh, verplaatst is naar 12 juni in verband met het pop-up weekend. Juist. Yes. Nou, dan, dat ben ik, dan ben ik klaar. Is dat zo? Ja. Yeah. Ah. Nou, dat is dan toch wel weer eventjes... Uh, hè? Ja. Dat je, dat je denkt bij jezelf van... Jongen, uh, jongen, jongen, jonge, jonge. ja. Dat is toch wel echt uh, noodzakelijke informatie. hè? Nou ja, je zal het missen. Hè? Ja. Ja. ja. ja. Ik vind dit typisch zo'n prijswinnaarsmuziekje. Uh, <laughs> Gaan we het nu bekendmaken? Nee, ik vind dit typisch zo'n prijswinnaarsmuziekje. Dit komt uit een of andere tv-programma. Ja, uit de jaren zestig zeker. Nee, nee, laat Vijftig. Nee. Oh, Meen je dat? dan? Ik, nou? weet niet, ik weet niet meer welk programma. Maar, dames en heren, oude we, wolog, uh, uh, ja, is, is het wel. Ja, dat kan maar niet schelen. Ja. oude doos. Nee, de man, ik ga het niet meer over hebben over oude Dozen. <laughs> Ja, ik was vanmorgen nog even bij de nieuwe supermarkt in de bb Maar een hele blauwe doos, hoor. En de wel pas uitgepakt. Ja. <laughs> maar goed, hey, uh, uh, ja. dames en heren, het is een heugelijk fijn voor, voor, uh, vandaag. Want wij hebben, beat, hebben een uh, prijswinnaar. We yes. hebben een 450ste liker vandaag. Yes. Van alleen maar de Facebookpagina van dit programma. Dus daar zijn wij natuurlijk verschrikkelijk blij mee. Ja, ja, ja. Ja, ja dat ja, vinden we wel ja, wat, hè. Ja. 450 likers alleen al voor de Facebookpagina van dit programma. Ja, geweldig, door, hè? Kom, Leuk. Komt natuurlijk vooral ook door die leuke acties op woensdag die Ingrid altijd doet. Ja, ja, dat ja. Moeten we niet, dat kunnen we niet ontkennen. Uh. Uh, maar uh, we, we hebben er één te pakken. We hebben gewoon eens even gekeken in... Uh, ik heb tenminste eens even gekeken... In de meldingen, ja. uh, nadat, ik de, nadat ik dus die uh, mededeling had gedaan over die prijs. En de eerste die ik toen binnen zag komen, die melde van uh, ik vind Zandvoort lunch leuk. Nou, die, uh, die heeft de prijs. Ja, dat is, uh, dat is nee, nee, een nee, goed nee, moment nee. geweest ja, van die mevrouw. Ja, ja, Want het is mevrouw. een mevrouw. Het is, is een mevrouw, mevrouw. ja. ja. ja. Nee, we, we discrimineren niet, maar het is wel een mevrouw. En uh, wat u gewonnen heeft, dat is leuk. En dat is het jubileumpakket van, uh, van, van mijzelf. Ik heb uh, een, een tijdje terug een jubileumpakket samengesteld. Bestaande uit een LP, een CD en een DVD. De LP is een live LP van, uh, van mijn band uit 1986. Dat is een, uh, die, die LP bestaat dus ook 30 jaar dit jaar. Nou, die wil je wel hebben natuurlijk. Natuurlijk. En het uh, tweede wat erbij zit is de CD 30 Years Battle of Keys. Die... Uh, is dus ook twintig ja, uh, jaar geleden opgenomen. Maar uh, dat, daarom is het ook jubileum. Het is vijftig jaar bij elkaar hoor. En in 2006 namen wij met een aantal leden, aantal uh, aardige... Nee, uh, wacht nog even. Ik wil hem nog een keer horen. Uh, even kijken. Euh, nog een keer. Zo. Uh, uh, uh, uh, ja, gewoon nog hey, een keer. Ja, ja. En uh, Hij praat ook zo lang hè, die man. In 2006 ja. namen wij met een aantal mensen een tribute op voor uh, Exception. Rick van der Linden. Ja. En uh, die, dat is een DVD geworden. En die ja. zit er ook bij. Dus het met, zijn... met Rick van der Linden of nee, alleen voor nee, Rick van der Linden? Nee, die was toen helaas al dood. Toen al? Ja. Zo. Ja, dat is... Oh, uh, daarom was het een tribute to. Juist. Ja, hoor, ja, omdat ja. Het, en het, uh, dat is in 2006 is dat gebeurd. Ja. En we hebben toen ook in dat jaar dat jubileumconcert gedaan. En... Uh, dat is opgenomen daar is een DVD van. Ja. Nou, degene die dus die prijs gewonnen heeft. die, uh, die, die, uh, die, uh, die krijgt dus die, uh, die pr dat prachtige jubileumpakket. Uh, wij nodigen die figuur, uh, die persoon. moet wel netjes zeggen. Ja, uit je, je... om die prijs. om als ze luistert en zin heeft. volgende week donderdag. Uh, met, een uh, ja, met een leuk, uh, gezellig hier in het programma te komen. Donderdag, dus tussen 12 en 2 om de prijs in ontvangst te nemen. Vanwege de 450ste liker. En dan nu. Wie is die 450ste liker? Wie is die prijswinnaar? Ja. Nou. Zullen we het zeggen, Dolly? Doen we het tegelijk? Zullen we het zeggen wie het is? Ja, ja, ja. ja? ja, ja, ja, ja. Gaan ja, ja, we het ja. zeggen? Ja, ja, okay. ja. De prijswinnares van dit prachtige jubileumpakket is geworden als 450ste liker mevrouw... Joke, Joke, Joke Taylor! Taylor! Gefeliciteerd! Woep woep! Nou, van harte, uh, dus, uh, hou onze pagina in de gaten, dat doet u ook. We zetten het berichtje even op de pagina dan kunt u via een berichtje even contact met ons opnemen. Of u zin heeft en tijd heeft om volgende week donderdag, de 16 juni dus, bij ons in de studio te komen. Kunt u het programma een keer meemaken en dan rijken we die prijs uh, we uit. Zullen we het zo doen? Ja, ja dat is dus goed. Ik okay. stuur er even een berichtje. Ja, We, gaan, we gaan, de, de gaan het zo regelen. Oké, okay, nou, dat was hem dan. Gaan we weer vrolijk verder met het programma. Hoi! Hey! Nou, wat ik nou moet doen, ben, weet ik niet. Maar ik nu ineens allemaal muziek. En ik zeg dan altijd nog van het programma moet kwaliteit hebben. Nou, moet je mij wel bezig houden? Ja, maar dat komt omdat je z'n feest ja, bent. Je bent, he? je bent helemaal zenuwachtig. Ik ben een oh, ben ik. Oh, oh, oh. Ja, de, Gebeurt dat... niet elke dag dat je een winnaar hebt? Nee, dat, In dit geval een winnares. Dat is zo. Dat hakt erin, hoor. Ja, dat, dat is waar. Dat, ja. Ik denk dat dat het ook is. Ja, dat denk ik ja, ook. Je ja, gewoon... Die Ruud, hij is zo begaan hè, met dit programma. Hij heeft zoveel hart voor de zaak. Ja, ja maar ja. weet je wat ja. nou het erg is? Mijn hele lijst is weg. <lacht> <lacht> <lacht> ja, ik had zo'n prachtige lijst... en die is ineens is die weg. Nou, we zullen even een oproep plaatsen als iemand hem vindt. Nou, als iemand hem gauw uh, terugbrengen. Oh ja, breng terug. Ja, wat voor een, en dan zit ik te vertellen dat het allemaal een beetje professioneel is. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja. ja. ja. Nou, het wordt meteen teruggefloten. Ja. <laughs> ja, maar het komt allemaal goed hoor. <laughs> I saved the world today. Dat zijn de Eurythmiques. Dave Stewart vormden de Eurythmics en het nummer dat heette uh, I Saved the World Today. Nou, dat vind ik een nobel streven van jullie, Annie. Fantastisch gedaan. Ik voel me ook helemaal uh, gered nu. Heb jij dat ook wel? Ja. Al jaren? Ja, hè? Ja. ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dank u wel meneer, inderdaad. Uh, nogmaals het regionale nieuws van 9 juni 2016. De afgelopen week heeft de Haarlemse dierentuin de artis drie zeer bijzondere dieren mogen ontvangen. Het gaat om Amerikaanse nertsen. En uh, in het Latijn heette die de neo vison, -Vison. Zo. Deze, ja, ja dat is er niet, hè? Nee, dat is er niet. Zie je, er is alleen hier nog eens wat, nou, hè? Neo, Fison, Fison. Yes, zo. yes, yes, yes. Hele lieve diertjes. Drie zijn het er. Ja, ja. Ach, ze zijn zo schattig. Drie kleintjes. Ach. Ja, en uh, het mooie is dat die nertsen in geen enkele dierentuin in de Benelux te zien zijn. En, uh, maar wel in Haarlem bij de Artersklas. Dus dat is wel heel bijzonder. Tenminste, ik vond het heel bijzonder. Jij niet? Nee. Ah. Hij is niet het, onder de ieder. Ik vind het heel bijzonder. Ja, is ook ja. heel bijzonder, ja. Is ja, ook heel ja. bijzonder. Ik ga zaterdag gauw Arthur? kijken, want ze hebben ook een Polvos binnengekregen twee okay, weken waar, geleden. Waar zit die artsklas? Die zit uh, in Haarlem-Noord, ja? bij dat, bij dat uh, park. Uh, ik geloof dat dat de Delftlaan heet. Nee, dat is oh, niet Delftlaan. Oh, wacht de Delft even, het Noordensportpark waarschijnlijk. Ja, aan de Randweg, naast de Jeugdherberg. Ja, dat is het Noordensportpark. Waar ook okay. het, het voormalige Haarlemstadion uh, zit ja, onder andere. Ja. Daar heb je inderdaad, had je daar een... Vroeger had uh, de kinderboerderij, daar ben ik vaak geweest. Is die, is, uh, de, die is ergens anders. Je hebt nu de artistklas. Nou, en uh, daar zijn zoveel leuke dieren. En ze o, maar, hebben, dat is leuk zeg. Ja, Ze hebben twee dat jaar is... geleden een heel groot stuk erbij gekregen... van de gemeente Haarlem. Dus het is uitgebreid. Nou, ze hebben er zoiets prachtigs weer van gemaakt. Het is echt een ja, het, is, het, het is überhaupt een schitterend park. Ik kwam daar ja. als kind heel vaak. Ja, is een heel mooi park. Ja, want ik woonde alleen, daar vlakbij. bij. Ja, ja, nou alleen al dat park maakt het voor mij de moeite waard. Dat ik zeg van nou, ik zou er wel over denken ja. om daar te gaan wonen. Ook. Ja, dat is, uh, dat is heel ja. mooi. Dat is, uh, dat is prachtig. Maar die enige, klas is echt een heel bijzonder ja, dierentuin. Het enige smetje is gewoon dat verpauperde Haarlemstadion. Daar moest dus toch ook eens een keer wat mee gaan doen. Maar voor de rest is het, is het prachtig daar. Dat, het zit tussen de de en de randweg in, zeg maar. Dat, dat ja, hele klopt. gebied. Het loopt, uh, het loopt uh, parallel aan de randweg. Ja, en, en de Jan, Gijzenka, Jan ja. Gijzenvaart loopt ja, er langs. Ja, ja, ja. ja, ja klopt helemaal. Oké, okay, ja. nou, zijn we helemaal op de hoogte. Dus ja. Ik ga er zeker ook weer Nou, het dierentuintje is alleen in de weekenden geopend... en ja. alleen maar smiddags, hè. Van, ja. van twee tot vijf, mening. Nou, dat is toch de moeite waard. Zeker de moeite waard. Het entree, entree is uh, geloof ik een euro of 1,50 euro. Kinderen nog goedkoper. En bij alle dieren staan mensen vrijwilligers van de dierentuin... om je van alles te vertellen over de dieren. En ze lokken ze dan ook... mochten ze in het hok zitten even naar buiten... zodat je de dieren altijd leuk. kunt zien. Heel, Heel leuk. leuk. Ja. Artusklas, Noordersportpark Haarlem-Noord. Ja. Geweldig. Ja. Moet u gaan doen ja. met uw kinderen leren ja. ze ook weer eens wat over de natuur. Let, let alleen wel op waar je, je auto neerzet. Want er is de, de strook aan de, aan de randweg die is alleen maar voor vrachtwagens. En als je daar je auto per ongeluk neerzet... ben je gewoon 90 euro armer meteen. Ja, maar er is, maar is, een, er is bij, het, zeg maar, bij het oude Haarlemstadion... daar is volgens mij een vrij grote parkeerplaats. Ja, maar het is een heel eind weg, hoor. Het oh, best mee. Het is een mooi park. Nou, Hartstikke ja, mooi. Ja, nee, maar dan moet je nog een heel end lopen. Het ah, uh, valt best mee, kom. Ja. Ah, maar nee, nou, dat valt ik best wel. mee. Om, ik vind het een eind. Om Een beetje sportief. Goed, nou, nieuws. Goed. Een agent heeft woensdagmiddag trappen gekregen... bij een vechtpartij aan het Zeilvest. Twee mannen zijn daarvoor aangehouden. Rond het uh, middaguur ontstond er een conflict tussen twee mannen... en politieagenten zagen dit gebeuren. Een van de mannen had een hamer bij zich... en wilde de andere daarmee te lijf gaan. De agenten grepen in en hielden de mannen aan... Een van de dachten schopte hierbij tegen het been van de agent aan. Nou, en die man die is dus aangehouden voor mishandeling. Bij een verkeerscontrole op de Spaarndamseweg weg in Haarlem heeft de politie dinsdag een motorrijder vastgelegd. die liefst 99 km per uur reed. De maximumsnelheid daar bedraagt 50 km per uur. Dus iets te hard was hij wel. Net 1 uh, kilometer op het randje, anders had hij zijn rijbewijs in kunnen leveren. Maar in totaal reden 61 verkeersdeelnemers te snel... en zij kunnen dus binnenkort een brief van het CJI eh, op de deurmat verwachten. Dan een heel leuk initiatief. De leerlingen van de Zandvoortse basisschool De Duinroos... gaan in het Openluchttheater Caprera in Bloemendaal optreden. En wel op dinsdagavond 28 juni. Zet even in de agenda. Wordt leuk. Er worden eh, vier kaarten per gezin gegeven aan de leerlingen... En een beperkt aantal kaarten is beschikbaar voor de verkoop. De kaartjes zijn niet duur, ze kosten 2,50 euro. En uh, u kunt deze bestellen via de openbare basisschool De Duinroos in Zandvoort. Dus 28 juni avond begint om kwart over zes... en zal rond half negen zijn afgelopen. Alle veiligheidssysteem ineens op rood, want Bart Vermeer komt binnen. Ach jeetje, ja, ja, ja, ja. In een korte broek nog wel. Korte broek! Ja, echt, kijk maar. Dat kan niet, je. Maar nou, echt hij heeft het gedaan. Je moet, je, je hij moet doet wel, het je, gewoon je bedrijfskleding aan hoor. Ja. Korte broekje op. Met al die mensen die op die cam zitten te kijken. Dat kan toch allemaal niet? Nog meer. Nog meer. <lacht> Goed, we gaan door. Zojuist heeft Bart van der Meer in korte broek de studio betreden. <lacht> hij heeft hierop een reprimande gekregen. <lacht> en uit statistieken blijkt dat vele vrouwelijke fans ineens hebben afgehaakt.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 U kunt dan in de protestantse kerk genieten van speciale muziek... die door het Domstad Blazers Ensemble gebracht zal worden. Het concert begint om drie uur en aan de, deur van de, kerk, de deur van de kerk gaat om half drie open. De entree, inclusief een programmaflyer, bedraagt vijf euro. Dan ook leuk, maar dat is wel voor zondag 19 juni... IVN Zuidkennemerland organiseert dan een koele wildexcursie voor kinderen... tussen de zes en twaalf jaar... Om acht uur begint dit spannende uitje al. De zon komt dan langzaam op en overal zijn sporen in het zand, in het mos en in het gras. Nou, de, de boswachters gaan dan met de kinderen luisteren of ze een uil horen roepen... en eh, kijken of ze de geboren kalfjes kunnen vinden. Ik hoor er alleen, de zogenaamde oehoe. De zogenaamde oehoe heeft uh, uh, zeer grote ballen. Dus elke keer dat die landt, dat verklaart waarom die steeds oehoe roept... Ja. Uh... <laughs> Even kijken. En extra, extra spannend is bij die excursies dat de ouders dus niet meegaan. Het toegangskaartje voor de duinen is wel verplicht, en de start is bij het informatiebord bij ingang Panneland. Uh, dat is dus die vogelenzang, hè? De informatie kunt u vinden op wwwivnnl Zuidkennemerland.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 He thinks he's in jail. Tell me, said again, said again. I ask you, what makes men jealous of each other?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 Yeah. Mama. Ja, het had wat goed te maken, hè, met dit nummer. Ja, echt wel. Is dat zo? Ja, tuurlijk. Ja? Heeft hij daarom geschreven? Ja, ja. ja hij, had, hij had echt wel goed te maken, hoor. Want hij had, is natuurlijk... It's a man's world... Ja. ja, en toen werden al die vrouwen verschrikkelijk kwaad. van Wat verbeeld je nou eigenlijk wel, <laughs> want je Het is een mannenwereld, flikker Oe, op. Oeh, gaan we eens even de noden brengen. Ja. <laughs> en nou ja, toen moest hij overstag, hè. toen heeft hij dit maar opgenomen. En het is eigenlijk een, bijna een kopie van It's a Man's World. Ja. Zelfs zoal de vioolp, tijdje zit erin. Ja. Maar het maakt allemaal niet uit, het, uh, het was jouw keus. Ja. En omdat jij een vrouw bent. Ik kan het wel bevoorstellen. Je feministische hart werd natuurlijk geraakt door It's a Man's World. Ik ben helemaal niet feministisch. Oh? Oh nee, helemaal niet. Oh? Nou, lekker in. Ja. <laughs> Ik vind het heerlijk als mannen voor me de deur openhouden houden. Oh. Uh, ja. Wat ouderwets. Ja, ik ben heel ouderwets. Ja. Ja, ja, daar hecht ik erg veel waarde aan. Oude doos. Nou begint hij weer met die oude doos. Is nou is afgelopen met die oude doos. Ja, maar ja, ik hoorde dat van de week. Ja, uh, ik was ook zoiets, ja. Ja, is ook zoiets. Ja. Maar goed, uh, <laughs> zijn we weer bezig vandaag. Hè? Oh, wat erg. is de meest oh, wat erg. is de meest humoristische aflevering van Van voor op donderdag. Wat um, noemt hij humor? Donders. God. Ja, de humor. Dolly de nee. oude doos, dat noemt hij humor. Nee, dat zei ik niet. Jawel, nee. dat zei je wel. Dat bedoelde je wel. Dit is Paul Simon van zijn nieuwe ja, ja. prachtige plaats. Draai er maar gauw Cool, papa bel. Het is te gek.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 know everyone mm -hmm, Mr. Wall-to-wall -wall front Meet Dr. Well, well, well and cool Papa Bell The fastest man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 is it true, Papa Bell, that the beauties go to heaven and the ugly go to hell, cool, Papa Bell? That the top Als hij zich voor dit nummer weer eens eh, nog heeft laten inspireren door zijn eigen prachtige album Graceland van 30 jaar geleden. Het is een van de liedjes die ik gisteren niet meer kon draaien. Dus ik denk ik doe dat vandaag nog even. Want het is te mooi om het niet te horen. Never stop, you never stop. never stop. Ik vind het knap. Dat heb ik al meer gezegd van de week. Ik vind het knap dat als je bijna 75 bent. In oktober wordt hij 75. Uh, vind ik het knap dat je dan toch nog weer een totaal vernieuwend album maakt. Want het, dat is het. Hij maakt gebruik van hele aparte instrumentaties. Die je eigenlijk niet zo gauw zou verwachten. En... Nou ja, gisteren in de vinyljaren heeft u dat kunnen horen. We hebben het grootste deel van het album daar kunnen draaien. Dit was nog een van de overblijfseltjes van uh, dit prachtige album Stranger to Stranger van uh, Paul Simon. En uh, ja, ik heb mateloze bewondering voor die man dat hij dat nog, nog voor elkaar krijgt op, op deze leeftijd. Want ja, god, hij is ook al een jaar of. Uh, nou, wat zal die bezig zijn? Jaren 45, 50 bezig. Dus uh, misschien wel langer. En uh, ik vind dit echt, echt geweldig. Paul Simon, Stranger to Stranger heet het album. En u hoorde het liedje. Uh, cool Papa, bel. Nou, ik heb er nog één te gaan. En dan moet ik helaas mijn plaats afstaan aan de korte broek. En. Uh, <middels> hij heeft beloofd dat hij zijn benen onder de wenktafel houdt, zodat u ze niet kunt zien. Fifth Dimension. Watching me I mean, it's always unbearable I've been a hundred years not there with I pull my on sight, let you have me back. nothing like your leg i he too square for you They don't smack that as he pull your hair like So I did watch can't wait for you to salute, chew, dip, pimp not many women can refuse, dip, And I'm a nice guy, but don't get it view Blurred Lines up. From the Robin thicker. En dat was de laatste van vandaag. Ja, dat ja, is de laatste. Ik ziet er alweer uit. Vreselijk. Ja, dat doen we dan maar, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja. ik kan gewoon blijven zitten, natuurlijk. Ja. Jij moet, ruil, jij moet van je plaats, ja. Ja, ik moet weg in. Ja. Ik moet hier een korte broek toelaten. Hmm. Ja. Ja, ja, ja. ja.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 Ja, daar een punt achter te zetten. Want zometeen krijgen we natuurlijk match Matchboys. Matchbox. To the life, ja, en dan, dan moeten wij wegwezen hier. Fall, maar is uh, mooie muziek hoor. Ik heb uh, gelezen, zangeres zonder naam. Corrie Konings. Life, uh, Mieke Telkamp doet hij ook nog. Trea Dops. Uh, Anneke Kreunzo. En uh, oh, nog veel meer van dat moois gaat in draaien dus uh, wordt genieten hoor, de komende twee uur. Hey Dolly, bedankt weer. Heel graag gedaan. En uh, nog een feliciteerde Joke Taylor, hè, onze 450ste liker. Goed, Nou we gaan eruit. Bedankt voor het luisteren, dames en heren. Zometeen Matchbox. En uh, wat mij betreft tot volgende week dinsdag. Dag.